Het weer vanochtend vooral aan zee. Een paar stevige buien. Die trekken vanmiddag verder het land in. Daarbij is hagel en onweer mogelijk. En het wordt 17 graden. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Morgen overdag ook droog. Bij 19 graden. Morgenavond volgen wel weer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Voor Knoop het Velsen 10 minuten vertraging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 Muziek heb in... Ja, dat is prachtig, ja. hoor, Pim. Uh, een lekkere introductie. Ja, heerlijk. Ja, ons Savard van de Shorts. Comand Ja, de, was uh, Dat was wel een grote hit trouwens. En Dat was een ja. gigantisch hit. Ja. Ja. Het is inmiddels ja. zes minuten over elf. We gaan uh, beginnen aan ons tweede uur. Daar ja, zijn we ook mee begonnen. Hè, voor, en dat uh, hebben we allemaal in tweede goedemiddag, uur? Goedemorgen, ja, nou ja, goed, uh, we gaan zo praten met uh, Ilan Sluis en Olaf van Jolen. Ik zal ze zo even voorstellen. Daarna hebben we nog uh, uh, burgemeester Molenburg met een later terugblik op het Formule 1 weekend. Beter later en, nooit, Hans. Nee, dat is waar, ja. En dat komt uh, uiteindelijk nog... Uh, dat is opgenomen trouwens, waar? Ik kom nu in de studio. Daarna komt nog Hans Rijmers, uh, voorzitter van Jason in Zandvoort, Want uh, die gaan ook weer beginnen dit weekend. Ja. Uh, Oké. Okay. Wie hebben we bij ons? Ilan uh, Sluis en Olof van Jolen. Welkom allebei. Uh, jullie hebben een uh, boek gemaakt, uh, uh, Erfgenamen. En uh, dat is opgroeien uh, in de schaduw van de oorlog.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 Dat was een, ja, een, een ja, ja. joodse vrouw, hè? Zeker. En ja. die heeft uh, als enige van haar familie zeg maar, de oorlog overleefd. Met haar zus en haar moeder. Ja. Met haar zus en haar ja, moeder. Ja. Oké, okay, daar gaan we zo over praten. En dan heb je de grootvader van, van Olof. Dat is Jacobus. Jacob, denk ik. was eigenlijk. Ko van Jolen. Nou, die, die heeft een hele, hele andere kant van het spectrum uh, gevonden. Want die uh, zat bij de SS, onder andere.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 He, uh, letterlijk fysiek gedood heeft. Maar of hij was Aangegeven. betrokken bij de aanhouding van ja. die mensen... of hij was betrokken wel. Uiteindelijk uh, stond in een vuurpeloton en heeft wel geschoten. Zo. Ja, ja, nee, dat is uh, verschrikkelijk allemaal. Maar uh, hoe zijn jullie op het idee gekomen dit boek überhaupt te maken? Nou, kijk, uh, Olof en ik uh, die, die kennen elkaar al heel ja, lang. Echt, ja, ja. We, we zijn elkaar ooit uh, tegengekomen bij Haarlem's Dagblad... waar we allemaal ja. begonnen zijn als, ja. uh, als journalist. En we zijn bevriend geraakt. En, uh, nou goed...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 Ja, en dat dat hele beeld uh, ontnuchterend is en confronterend, ja, dat is zo. Maar ik had in Brokjes wel al uh, door de loop der ja. jaren wel dingen gehoord. Uh, dus, het was niet zo dat ik daar vrees ik van schrok. Nee, nee, oké. Okay. Maar het is wel ja. confronterend om dit te horen over iemand die uiteindelijk wel familie van je is. Ja, is de vader van je moeder of van de vader van, vader. van ja, je vader? Ja, ja oké. Okay. Ja. En jouw vader wist er ook al uh, behoorlijk wat vanaf, of niet? Ja, mijn vader is uh, in zijn jeugd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 een begenadigd tekenaar... met mooie plaatjes en... Uh, ja, uh, ja. app uh, zorg je goed voor je moeder... doe je, je best op school... zoals ja. een vader dat naar zijn zoon zou doen. Um, en ja, gaandeweg kwam hij er dus achter... Ja. wat hij gedaan had. En voor mij was het juist andersom. Hè. Ja. Ik, ik, ik wist wat hij gedaan had... en zag op een gegeven moment die brief en die tekening. Ja. Um, en ja, dat, dat, dat, is, dat ja. is heel tekenend... Voor, voor dit verhaal, zeg maar. Dus, ja. Uh, nou ja, dat, dat uh, maakt dit boek... denk ik, extra...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 Dit waren gewoon mensen die, die, die ja, infanteristen, dus uh, voorop ja. in de strijd. En uh, uh, ja, daar zijn ook afschuwelijke dingen gebeurd. Want is, uh, van, van die eenheid zijn er twaalf in leven teruggekomen. Dus Zo. ik kan me ongeveer voorstellen ja. dat, het, uh, ja. dat het wel vrij heftig was. Jij ja, bent nu in Stanford, hè? Uh, uh, sinds een half jaar ongeveer. Ja, half jaar alweer, hè? Uh, waar, waar, komt, waar komt jouw familie vandaan verder? Uiteindelijk... Wat terug te traceren valt is dat zij zijn... Uh, uh, mijn overgrootouders woonden in Koevoorden. Coevoorde. Ze uh, uh. hadden daar een fabriek, een machinefabriek. Die is, uh, die is in, de, in de economische crisis op de fles gegaan. En ze zijn toen verhuisd naar Utrecht... waar mijn uh. Uh, overgrootvader een, uh, een baan kreeg. Heel bizar eigenlijk bij een uh, machinefabriek. Die heette Jaffa. Nou, dan, dan snap je ongeveer. Dat is, ja. dat is eigenlijk heel raar eigenlijk bizar dat we iemand überhaupt uh, daar in dienst heeft kunnen komen. Ik ja. uh, ben een joods fabriek uh, en, en nou ja, bizar is natuurlijk ook weer als je het dan koppelt. En ze waren al vanuit die die, die, die tijd waren ze al overtuigd van overtuigde fascisten. Ze waren ook lid van verschillende mm -hmm. clubs. Hè? je, had niet alleen de NSB, maar je had ook andere organisaties die in die hoek. Uh, ja, en Utrecht was nou net ze zeggen, het broeinest van het Nederlandse fascisme. Dus ze kwamen ook nog eens een keer exact, mm -hmm. nou ja, hoe je het wil redeneren, op de goede of op de foute plek terecht. Om, om het ook nog eens een keer extra te bloeien te laten komen. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, jij woont niet in stamford Ilon, maar je een halve standvoer. Ja, ja, ja. nee, je nee, hebt ik hier de vakantie hoor ik. Ik woon in Haarlem en ik ben de gelukkige bezitter van een strand. Ja, dan ben je heel Goed. Ja, dus uh, dus ja. ik ben goed, ja, ja, een part-time ja. standvoer. Dat is goed, jij hebt een paar maanden per jaar. Zeker, ben je ben ja. een beetje in stand voort? Ja, en, ja uh, absoluut. En je bent nu uh, uh, woordvoerder van de Holland Casino, hè? Ja. ja We hebben het elkaar dan uh, he? gezien in februari nog, toen het uh, casino sloot. Ja. Uh, zijn er nog spijtgevoelens bij de Holland Casino dat het hier dicht is of niet? Nou, de gevoelens van nostalgie blijven natuurlijk altijd ja, ja. wel, maar... Uh, ook nou, omdat ja. het eerste eerst gezien wordt. Natuurlijk, het. uiteraard. Maar ja, um, ja uh, zoals we toen ook al hebben gezegd, uh, hè, dit was uh, echt, uh, echt wel noodzakelijk. Ja, ja. Um, dus ja, rationeel gezien uh, is de goede nee, beslissing, maar niet, ja. emotioneel ja, gezien ja. Uh, ja. Ja. Ja. blijven we nog steeds... Ja, blijf een beetje wat, wat er nog, hè? Ja. Nou, Jij bent nog steeds in de, in de journalistiek werkzaamheden als... Uh,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 nou, ik heb wel vanuit, uh, uh, eigenlijk heel, heel aardig... Er is een, een, een Nederlandse jongen die heeft uh, uh, echt een levenswerk gemaakt... van het in kaart brengen van de Nederlands SS. Uh -huh. uh, en hij heeft uh, recent een hele mooie serie op Videoland gehad... over uh, SS, Nederlandse SS-bewakers oh. en uh -huh. heeft hij gemaakt. Uh, met hem hadden wij al een langer contact. Hij heeft mijn vader ooit geïnterviewd. Uh, en hij heeft me wat, wat, wat archiefstukken vanuit Duitse archieven gegeven...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 Uh, ja, weet je, wel, mijn grootvader uh, werd vooral veroordeeld na de oorlog vanwege wat hij bij de SD had gedaan. Dat uh -huh. werd je veel zwaarder aangerekend dan vreemde krijgsdienst. Ja, die, die SD nu Utrecht, aan de Mali-baan, die was ook berucht, hè, volgens mij. Ja, nee, dat waren geen leuke mensen. Nee, dat Nee, kan dat je, vond je, dat je ook ja, niet omheen. Ja. Nee, hey, ja, maar is, jij, jij bent eigenlijk uh, een zeg maar geoefend uh, schrijven van boeken, hè? want je hebt er al een aantal uh, gemaakt, over de defensie, onder andere. En over politiepostjes hebben we een aardig boek geschreven. Ja, en in deze setting mogen we natuurlijk niet vergeten een boek over Wimloos. Wimloos, Wim dat wou ik ook net zeggen. Nou ja, Wimloos, Loos, begenadigd coureur uit Zandvoer, die heel vroeg is overleden. Waar was hij ook al? Spa. Ja, inderdaad. Welk jaar was dat? Voor mij 67, zeg ik. al. Nou, je hebt het boek samengemaakt met Wim... Rob Petersen. Oh, sorry, Rob Petersen. Rob Petersen, speaker. En Gerrie Hoekstra. Gerrie heeft even een goed onder ons. Dus uh, voor jou was het makkelijk om het uh, op papier te zetten. Nou ja, nou kan je toch makkelijk schrijven. Dus. Nou ja, weet je, uh, ja het, het, het, het, het, het schrijven zelf is op zich niet moeilijk, het, het, het, het technische. Maar wat in dit geval wel meespeelt, en dat, dat zal Ilan ook hebben ervaren. Hey, Ilan is minstens zo ervaren in, mm -hmm. in de research en ja, in, tuurlijk, in ja, ja, ja, Maar het blijft raar om, om uh, aan de ene kant.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 Uh -huh. uh, ja. En dat, dat hebben we heel erg geprobeerd. En daar, daar was hij ook heel erg voor. En hij, hij, hij was er heel erg doorontwikkeld ook eigenlijk. Goed het boek Elf dat, dat komt deze week uit. Nee, begin volgende week? Vanaf uh, 17 september. 17 september inderdaad. Vanaf woensdag in, in de winkel. Nou, ja. Ja, het het kan ook Bol, worden, bij Bolkom uh, besteld worden. Ah, in ieder geval... Als ah, ah, goed wil doen moet je naar de Bruna's. Ja. En we hebben beloofd dat het uh, vanaf donderdag ligt. Dat ja, is klaar voor ja. iedereen die het in Stantwoord heeft. Ik denk dat Charles Balken op de Krocht dat boek wel heeft liggen. Hij heeft het me gegarandeerd. Hij is natuurlijk gegarandeerd zo. We hebben een speciale nagevraagd. Dus uh, help, uh, help je lokale boek weer. Ja, zo, zo, is <laughs> het, hoor, zo is het. Hey, mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie komst? Dat was een interessant verhaal. En, uh, nou, ik hoop dat het een succes wordt, het boek. Zeer graag, nou. Toch? Ja. Jullie ja. ook. Hoog ik Vierde vijfde druk misschien straks? Nee, je weet het nooit, hè? Hé, <laughs> hey, maar hartstikke bedankt. En uh, nog een goed weekend. Van hetzelfde. Oké, okay, we gaan okay. naar de muziek toe.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 Hey, um. Cliff, Cliff, you ja, Cliff, Cliff, Cliff. Cliff, Cliff, hey vroeger wij Clef -clef. Ja, oh Ja, dat zeiden we altijd. Ja, ja. Clef -clef, ja Clef -clef. Clef -clef. Goed, we hebben iets opgezet, want we gaan nu praten met uh, Hans Rijmers. Uh, welkom Hans, we dat is inmiddels aangeschoven. Dankjewel. Uh, Hans Dankjewel. is de voorzitter van Jazz in Zandvoort. Onder andere. Hè? Nog steeds. Ja, ja, hoe lang doe je dat al, al trouwens? Nee? Hoe lang doe je dat al? Uh, jaartje of... Uh... 17, 16, oh, Echt waar? Iets in die oh, worden vergroten. Nou, nou, ja, elkaar, dat weet ik niet meer. Ja. <laughs> nou, jullie beginnen eigenlijk weer, hè, dit, uh, dit ja, uh, weekend. Hebben, uh, ja, aankomende zondag in, uh, in uh, Nieuw-Unicum hebben huh? we weer, uh, weer... Tijn Trommelen. Nee, die komt niet. Oh, die wordt wel aangekondigd. Ja, ja maar... Die, dat... Oh, nee, -music uh, komt hè. Ja, muzikant, maar, ja. ja, hij is een muzikant, joh. ja, komt hij niet? Ik zeg het nog wel eens af. Komt zo, hij niet? Zo onbetrouwbaar. Al, al. <laughs> maar, maar, nee, nee, nee. Wat, wat komt er morgen? Nee, het bleek een dubbele boeking te zijn. Oh, kan gebeuren. Word je zwak, zieken misselijk? Uh, ja. Heb je ook een dubbele boeking? Ja, dat werkt ook niet. Nee, nu komt Angela van Rijthoven. En dat is een fantastische zangeres. Die heeft veel samengespeeld met. Uh, Harry Kanters, die de piano doet. Uh -huh. En, en uh, Edwin Cosilius. Uh, uh, en... en Frit Landersbergen. Uh, uh, Mitchell Dame. Mm. Uh, uh, nee, Frit Landersbergen. Oké, okay, dat is... De, ja, de ja, wat andere sores allemaal. Maar goed, dat neemt niet weg. Uh, het programma wat ze spelen is hetzelfde. Hè? Uh -huh. Hetzelfde programma. Uh, Amerika songbook en, en noem maar op allemaal. Dus okay. daar verandert niks aan. Alleen, er staat een... Uh, een andere... Er staat uh, geen heer, maar er staat een dame. Nou, dat is uh, hartstikke goed. En dat, ja, prima. Ja. Helemaal ja. goed. En daar komt kom bij... Uh, ik ik kreeg gisteren het telefoontje uh, dat dat niet ging lukken. Of eergisteren, zeg maar, vrij, uh -huh. vrijdagmiddag. Ja, dan, dan is dat heel uh, kort uh, ja. erop en dan moet je het anders regelen. En dan zorgen de muzikanten, die zorgen dan zelf wel voor een goede vervanger... En dat overleggen ze natuurlijk wel. Oh, van, ja, ik kan niet, dat is het probleem. Nou, maar er... ik weet nog iemand die... Uh... Maar dan wordt er eventjes, ja. uh, dan ja. is er toch een soort van hotline. Ja. En dan wordt er even rondgebeld. En uh, die, die kan wel, die kan niet. Prima. En dan wordt het uiteindelijk allemaal geregeld. Dat is wel mooi, hè, met die muzik muzikanten. Ja. Die zijn nee, maar wel zijn, heel makkelijk altijd. Ja, maar ze zijn heel loyaal ja. aan elkaar. Hè. Ja, ja. Uh -huh. uh, kijk, ze kennen elkaar allemaal. Het is, ze toch, een beetje, was... het is toch een beetje circuit. En, ja. en, en ze kunnen elkaar bellen. En ja. helpen elkaar. En dat ja. is prima. Ja. Ja. Ja. Dat is prima. Leuk. Uh, ik bedoel, we zijn nu ook uh, aangesloten bij het Nationaal Podiumplan. Nou, dat helpt ook allemaal weer. Uh -huh. Dan kun je ook nog wat extra's doen. Dus uh -huh. Dat moeten de muzikanten zelf regelen. Dat, dat hele plan. Uh -huh. Maar dat gaat, dat gaat prima. Hmm. Nee, als we daar iets kunnen doen, dan, dan doen we dat. Ja, dat is ja. morgenmiddag in, in uh, Unicum weer. Ja, in Unicum. En hoe gaat het met, met de kaartverkoop? Goed? He, hoe, hebben jullie ja. bijvoorbeeld veel pasparto's al verkocht? Ja, we hebben tot nu toe uh, 70 uh, pasparto's verkocht. Oh, okay. dus dat, dat gaat goed. Nou, ja. Dat is ook een beetje in lijn met de vorige jaren. Ik vind dat nog steeds heel bijzonder. We gingen van de krocht naar uh, Nieuw-Ineken, uh -huh. waarbij je... Uh, nou ja, dan moet je toch een dorp uit... Lastig, <coughs> lastig. Ja. dat blijkt helemaal niet zo nee, zijn. Dat, nee, iedereen uh, kan er met veel plezier naartoe. Okay. Alleen de, de losse zeg maar verkoop... dat is ietsje minder... Maar, ja. ik denk dat dat ook, maar dat heeft te maken met vakanties. Ja, ja, ja, ja. Ik bedoel, er zijn natuurlijk een heleboel van onze vaste bezoekers. Ja, ja die, die hebben niks meer te maken met kindervakanties. Nee, en dat die er, gaan de lekker, ja. of voor die ja. tijd, of na die tijd. Ja, ze hebben ja, groot gelijk. Ja. Dus daar zijn ja. er nog een aantal die, die hm. ja, die zijn lekker, zijn lekker weg. En ja. ook, toers, ook een paar pas die niet komen. Nou, daar storten dan keurig netjes de 15 euro terug, hè, want die zijn er niet. nou dus dat gaat ja. allemaal prima. Dus ik denk dat vanmorgen met... Nou, uh, rond uh, tussen de 110 en de 120 man. Nou, dat dus gaat ja, is toch... netjes. En, en, en dus daar zijn we nou, blij mee. Als er nou iemand afzegt, zoals nu gebeurd is... dan moet jij dat allemaal regelen of zijn er meer mensen? Die... Nou, kijk, ik, ik ben natuurlijk wel de eerste die gebeld wordt... van, dat uh, ja, gaat even ja, niet lukken. Dus de eerste overspannenheid is voor mij. Ja. En, en daar ben ik voor. En dat ja. is prima. En vervolgens ga je dan even overleggen... Ja, maar wie dan wel? Ja. Nee, we moeten wel een beetje zorgen dat we in hetzelfde programma komen. Want er zijn mensen die hebben een kaartje gekocht voor Tijn voor Trommelen, voor dat specifieke ja. Ja. concert. Ja, op het moment dat hij dat niet kan, hmm. dan kun je niet zeggen... ja, dan ga ik een, een uh, trompetist nee, laten komen. Nee, je moet dat. dat programma dat, kunnen aanbieden. Nee, nee, nee, ja. nee, ik bedoel, het is hetzelfde programma. Ja. Uh, het mag wel iets anders worden, mm -hmm. maar het moet wel een beetje in dezelfde stijl blijven. Ja, en dat is American uh, Jazz-stijl uh, dan? Uh, uh, American Songbook, dus dat zijn uh, de bekende me. nummers van uh, Tony Bennett, Frank Sinatra. Oh, en, okay. en, uh, en er zullen ook wel een paar uh, chansons tussen zitten of wat uh -huh. dan ook... En, en het is ook een, ze kan ook geweldig entertainen. Dus dat ja. komt prima voor me. Het wordt al, gewoon weer een jezelf ook? Speel, speel je jezelf je ook? Huh? Speel je zelf ook? Ja, op mijn, op mijn houten been af en toe. Maar <laughs> daar houd ik dan wel mee op. <laughs> nee, je bent geen jazz machine. Nee, nee, nee. Ik kijk er al heel lang van de buitenkant tegenaan. Ja. En het fascineert buitengewoon. Ja. Waar, waar, waar komt die liefde voor het jazz vandaan bij jou? Oh, ik, ik denk dat ik er een jaar of twaalf was. Ja, voor je toen nog mooi? Ja, dus dan praat je over mm, nou, ruim 60 jaar geleden of zo. Ja, ja, ja. En, en, en, maar kijk, ik ben natuurlijk opgegroeid met de oude jazzclubs in Amsterdam. Ah, ja, met ja. De, de Sierra Zade en noem maar op allemaal. De, de Diamond 5 en, en, en Boys ja. En noem maar op allemaal. Dus die hele de nachtconsert in het concertgebouw. En, maar mijn, mijn trigger, iedereen heeft een trigger waardoor hij iets leuk vindt. Hm. En bij mij was dat dat ik op een. toen had je in Amsterdam nog. Uh, in het theater, in de, de straat, had je een donderdagavond-cyclus... waar films werden vertoond... die in de, de reguliere bioscoop eigenlijk niet meer vertoond werden. Er okay. kwam te weinig publiek. En ik denk dat ik, nou, elf, twaalf was... en toen speelde daar op een, donderdag, op een donderdagavond de Clamille-story. Ja, mij zegt dat niks, maar... Dat was, dat was mijn trigger, okay. hè, want dat was dat je de eerste... Grote big band zag. Ja, ja, oh. ja, ja. Het was verkocht. Ik ken ja. alleen maar Glen Miller als uh, big ja. band. Glenn Miller. <laughs> ja, maar, ja, maar er is een film gemaakt oh. over het leven van Glenn Miller. Oh, op die manier, ja, ja. ja. En ja. dat hebben ze dan genoemd: de Glenn Miller-story. Oh, oh, oh okay. de Glenn Miller-story. Ja, nee, ik ja. stond iets anders. Nee, oh. oké. Okay. Oh, ja, maar was ik, dat ik word ook ouder ja, gewoon ouderhand. Ja, nee, oh nee, maar dan praat ik wat harder. Ja, ik zal nee, uh, nee, <laughs> nee, even mijn. Nee, nee, nee. nee, maar iedereen heeft een trigger. Ja, natuurlijk. Ja, dat, oh, dat klopt. Dat vind ik leuk en daar ga je je daarin verdiepen. Ja, nou, ja, maar voor mij was dat toen die Clem story ja, en ja, toen, toen, toen, ja, toen ging je de tweedansplaatjes kopen in concerto in de Utrechtse Straat. En, Iedereen meer die iets tegen. met jazz ja. doet, die heeft daar ja. allemaal ja. wel ja. rondgelopen. Ja. Ja. Zijn er nou nog hele goede jazzclubs in Amsterdam? Of is dat allemaal minder geworden? Nou, ja, dus, ja maar daar dat, dat wordt weer een ander soort jazz gespeeld. Ja, dat is uh, dan wel, is wel, ja. dat uh, ja. een beetje jazz, funk, e we, noem het op jazz. maar op. Experimentele jazz. Haarlem was vroeger toch wel een hele... Ja, ja. Haarlem was uh, jazzstad uh, ja. Precies. Ja. Absoluut. Ja. Ja, dat Absoluut. Ja, zeker. zeker. Ja. Maar er is natuurlijk heel veel veranderd. Ja, uiteraard. dat is lastig. ja. Morgen nog in de, in, de, ja. uh, in de New Unicum. Ja, 9 november uh, ook, in ja. Ja, uh, in ook in de Unicum. Ja, in januari ook nog in de Unicum waarschijnlijk, de, december in ieder geval. Ja, ja, ik ga daar niets meer over zeggen. N nee. ik, nou, heb maar, al, ik, ik heb er al genoeg over gezegd. Ik wil toch dat je er iets over zegt. Want, uh, <laughs> ja, jij, moet, je, ja Hans, wat moet ik erover zeggen? Nou, wanneer zouden jullie naar het nog gaan? Dramatische toestanden. Ja, dat weet ik, ja. Ja, nou, precies. Nou, nou, dan zal ik even uitleggen voor de luisteraar waarom het dramatisch is. De, de opening zou 4 oktober zijn. We praten over de krocht, hè? We ja. praten over ja. uh, uh, ons theatergebouw De Krocht. Ja. 4 oktober zou de opening zijn. Nou, dat wordt uh, inmiddels uh, januari 2026. Ja. Um, ja, ja wat betekent ja. dat voor jullie trouwens? wat jullie hadden verwacht... Nou, dat... dat, dat, dat... Dat is Voor ons is dat een, een, een hele vervelende... Ja, want jullie zouden Kijk, er is op een gegeven moment gezegd van uh, 4 oktober wordt die geopend. Ja, klopt. Prima. Nou, uh, uh, Ik heb toen, uh, niet omdat ik het erbij, maar iedereen die iets met van bouwen weet, die weet, die wist al voor de bouwvak, dat ga je 4 oktober niet redden. Nee? Nee. Nou, want jij hebt een bouwadviesbureau, nou, dus ik. Ik, dus, uh, ik, ik heb, heb... kent een beetje ja, de materie. Ja, je gaat dat gewoon niet... Dat was... Toen al bekend. Nou, oké, okay. gaan we het niet meer over hebben. G Gedane zaken. Uh, dus we hebben dus, altijd die data dus, dus volgehouden. Ja, nou ja, uh, Hans, dat moet je dan even <coughs> aan een ander vragen. Nee, we gaan het volgende dan week ik... een Bluis vragen hoe het ja, nee, gaat. Ja, ja, uh, prima. Uh, ik bedoel, daar heb je meer informatie van hoog. Die heb ik niet. Je kijkt uh, er aan de buitenkant uh, tegenaan. Uh, je weet van ga je bouwen, heb je een planning nodig, en, noem maar op. Als ik dan in de krant lees waarom het wordt uitgesteld, ik, jongens, kom op. Leander, ik, ik bedoel, om het uit te stellen om Leander, dat is onzin. Ja, het gaat... ik bedoel, er ligt een aansluiting, zet de generator ergens anders neer... en je hebt meerdere spanning genoeg om daar te kunnen doen. Ja. Uh, komt Leander, trek je de stekker van de generator eruit... doe je de andere stekker erin, ben je klaar. B -b uh, even een cliché, hè? waar een wil is. Weg. <kijst> daar is een wegvaartje. Ja. Nou, dan ja. hebben we gietvloer en dat en dat. Oh, noem Bepaalde bouwmaterialen op. die er ja, niet maar waren. Dat is een kwestie van plannen. Ja. Dat, dat, je weet van tevoren wanneer je het moet maken. Maar waar denk je dan dat, dat het is probleem is, zit? Nou, er is, dat is, er is veel meer voor iedereen een structureel probleem. De aannemers willen dolgraag op tijd klaar zijn. Huh. Waar halen ze in vredesnaam hun medewerkers vandaan? Om, ja. het, om het ook te maken. En dat is niet alleen bij deze aannemer. Dat zit overal. Op tijd iets, iets opleveren is een serieus probleem. Mm -hmm. Ja, maar dan, dan, dan had die bouwer toch al veel eerder kunnen zeggen: 4 oktober redden wij niet. Ja, ja. waarom ja. hebben ze dat niet gedaan dan? Ja, dat, dat weet ik niet. Ja. Nee, ik, ik heb alleen maar geroepen. Ik heb geroepen. En dan heb ik even de pet op van Jesse Zandvoort en van de muziekschool: mm -hmm. He? Van het is 4 oktober, flauwekul, ga je niet redden. Ik ga niet eerder terug met de concerten naar de krocht dan 14 december. 14 december hebben we gepland... dat we daar ook de vleugel... die wij geschonken hebben gekregen... Uh -huh. daar gaan inspelen en inwijden. Ja. He, daar hebben we veel moeite voor gedaan. Fantastische groep daaromheen gemaakt... om dat daar allemaal te plannen. Maar Dan ja. blijkt... dat dat, dat, we dat ook niet... dat dat niet lukt. December gaat nu gebruikt worden... als uh, je ja, gaat nog een beetje kijken ja, of dat, alles ja, werkt. Maar daar, ja, maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat erom... wat, wat wij als Jesse Zandvoort dan allemaal voor toeren uit moeten ja, halen... Ja, ja, om het voor ja, elkaar ja, te krijgen ja. wat wij aan het publiek hebben beloofd. Ja. Ja. Want ja. daar gaat het om. Ja, tuurlijk. Nou, dus 14 december in de krocht gaat niet door. Nee. Oké. Okay. Ik ben uh, uh, uh, uh, op de knietjes naar uh, Nieuw Unicum gegaan... van kunnen wij dan in keer. december naar Nieuw Unicum? Nou, dat kan maar alleen op 7 december. Ach. 14 december is vol en dat snap ik... He, oh ja. doen, noem maar op. Ja. 7, november, 7 november zijn we daar. December. December, sorry. Uh, uh, uh, vleugel gaat daar natuurlijk niet naartoe. He, die grote Yamaha C7 gaan we niet in die Unicum neerzetten. Ja. Dat is een concertvleugel. Die hoort in de krocht. Daar moet hij naartoe. Prima. Uh, gezien alles wat daarvoor is gebeurd. Ja. Uh, uh, uh, wanneer gaan we dan naar de krocht? Ja. Want, december. Zal het dan opgeleverd worden wanneer het allemaal goed gaat? Dan hebben ze januari nodig om het allemaal een beetje in te regelen. Nou, daar hebben ze eigenlijk december volgens mij voor hoor, nu. Wat? December hebben ze daarvoor om alles te kijken of nee, alles werkt. Nee, en nee, het... nee. Oh. December. Ik heb begrepen dat ze in januari nodig hebben. om mm -hmm. de boel uh, de kinderziektes eruit te halen, in te mm -hmm. regelen. Dus wij hebben nu dan het eerste concert in februari. Ja. Nou, dus die vleugel gaat daar dan in februari naartoe. Zo. Ja. En ik hoop dan, pff, en maar even allemaal uh, op de knietjes naar het oosten, dat dat dan wel lukt. Ja. En ik mag toch aannemen dat met de mededelingen die nu zijn gedaan, wanneer het dan wordt opgeleverd, dat ze daar genoeg marge hebben genomen ja. hè, met allerlei eventualiteiten. En noem maar op allemaal dat er nu niet te voorzichtig wordt geroepen nee, van het wordt februari. Hè, of dat in januari klaar, dat we in ja. februari daar naartoe ja, kunnen. Ja. Dan heb ik veel liever dat ze zeggen van ja, dat gaat ook niet redden. Ja. Ja, prima. Dan blijven we het hele seizoen in die Unicum. Mm -hmm. ik, ik bedoel, dat vind ik niet leuk. Want dan zit ik nog steeds met die vleugel die, die, die, die, daar, die daar staat, die maar waar, inmiddels gekocht is. Waar is die vleugel nu dan? Die, sta, die moet nog gebracht worden eigenlijk. Ja, maar waar is die nu dan? Nog bij de fabriek? Bij, degene waar, bij, de, bij het bedrijf, waar, bij de pianohandelaar waar hij gekocht is. Ja, en, en die willen hem we ook wel kwijt natuurlijk. Nou ja, hij is betaald. Ja, maar goed, ik, misschien ik, staat hij er Ik bedoel ook, maar is. hij wil hem natuurlijk ook wel. Ja, daar, daar, daar, uh, misschien staat hij ook wel Daar, hebben, weg. daar ja. hebben we goed overleg mee en, en uh -huh. die kan okay, daarbij de de staan. Van, en vijf. dat okay. regelen ja, we allemaal ja, wel. Ja, ja, ja, maar ja. het is natuurlijk het is niet gezellig ja, ja, ja, ja. Om, het maar, om het nou maar nee, zo te roepen. blijkt me niet. Dus ja, je wordt aan alle kanten in posities gedwongen die je helemaal niet wil. Ja, maar jij bent wel een of twee keer daar al geweest, hebben de krocht. Nou ja, alleen wat, wat vind je trouwens... Alleen, je alleen, onderzet, alleen, alleen, alleen tegelijk met iedere, ieder ander... Oh, okay. dat daar toen de tijd... Uh -huh. uh, dat er een vergadering was in het gemeentehuis... en we met z'n allen even naar de krocht gelopen... om ja, er even rond ja. te lopen. Ja. En we gaan straks even kijken. Ja, je kan over een kwartier... Uh, ja, ja, we gaan gaat straks je open, even kijken. Maar, maar ik, kijken. Ja, ik denk dat ik weinig anders zie... dan wat ik al eerder heb Nee, dat begrijp ik. Ik echt. bedoel, ja. dat uh, in de zaal staat dat... Uh, die, die, uh, uh, uh, uh, die keek die staat in het mm -hmm. midden van, van de daar, Nou, uh. Wat de aannemer nodig heeft voor zijn dagelijkse dingen. Om het volkomen te Ja. En de rest uh, is er niet veel verschil. <coughs> okay. Ik denk mm. dat er niks... Ja, ja er zal... Er zal uh, ik mag aannemen dat het stukwerk allemaal klaar is. Ja, en die borst staat er ergens waarschijnlijk. Nee, is die al? staat er nog niet. Oh, die, nee. oh, die staat er ook nog niet? Nee, oh. nee. Uh, bar nog niet. Gietvloer moet er nog in. Belangrijk staat er uh, niet. Licht, uh, licht en geluid moeten nog ja. in. Kijk, dat, dat, dat licht en geluid... dat kun je ook pas doen wanneer het stof is, ja. neer, is, ja. uh, is ja. neergehaald. Ja, Anders ja. doe je ook niks. Nee. Maar daar hebben wij ook nog wat te doen. Want wij moeten uh, uh, apparatuur aan gaan schaffen... Mm -hmm. die we kunnen gebruiken vanaf het podium. Ja. Ja, dus... Maar wat, en wat komt er dan op het podium... waar we op in kunnen pluggen? Ja, ik heb wel een lijst waar het allemaal op staat. Maar hoe komt het eruit te zien? Hmm. Geen idee. Nee. Er hangt ontzettend veel in de lucht. Ja. En, maar je hebt er geen invloed op. Dus je hebt, er maar, je hebt het maar... maar mee om te gaan... Hmm. zoals het op je afkomt. Ja. Je hebt geen keus. Nou, prima. Dat doen we dan. Maar mm, erg vrolijk. <lacht> <lacht> nee, word je mm -hmm. er niet van. van uh, maar iedereen die erbij betrokken is... Ik, hmm. ik bedoel... De wethouder wordt hier ook niet vrolijk van. Die had dat ook graag gewoon uh, 4 oktober willen openen. Dat snap ik ook allemaal. Ja, ja en, en, en man, man, man. Ja, het... Ik, uh, ik, uh, ik benijd uh, beleef Zandvoort uh, ook niet, hoor. Nee, die, zeker niet. Die, nee, die nee, de nee, exploitatie nee, moet nee, doen. Nee, nee, nee, ik, nee, heb, nee. Ik, heb, ik heb er echt mee te doen. Ja. He, wij kunnen het dan nog uh, nou, redelijk eenvoudig allemaal... Uh, uh, ja wij de vergadering aan. en uh, uh -huh. nou en dan regelen we het allemaal wel. Uh -huh. maar morgen is het in uh, nieuw innechem uh, jazzgebouw morgen geblazen. morgen nieuw Unicum daar ontkopen En nee. <laughs> je kan er ook eten <laughs> heb ik begrepen ja ja, ja, ja, ja leuk ja. ja dat is wel grappig ja, ja. ja nee, dus dat mensen kunnen ze, ook het uh, ja, is een fantastische keuken en je dit. kan er parkeren ja en ook ook uh, dat, dus ook wat dat betreft ook ook is het allemaal maar wel ja, lekker aan de andere kant uh, in in nieuw Unicum betalen wij als stichting een flink bedrag Huur? Vanwege de ja. stoelenhuur en, ja, ja, ja. en ja. dat soort dingen allemaal. Ja, we hebben wel een beetje buffer. Daar gaat het niet om. We, we hebben wel een beetje gespaard. Omdat je wel, ja. Ik bedoel, we, hebben, we beginnen nu een 23 seizoen en we willen er ja. nog aan 23 bij. Ja. Ja. Dus je, je moet wel zorgen, je moet ja. wel een beetje vooruitkijken. Ja. Ja. En we krijgen uh, nog wat subsidie van de gemeente. Dat helpt ja. ons ook uh, wel even lekker de brug over. Prima, helemaal goed. Da, daar gaat het niet om. Maar, ja, dit is, dit is, ja. ja, hier moeten we het even mee, uh, we moeten dit even uitzien. Ik ja, begrijp het. Nou, Hans, uh, ja. bedankt uh, voor uh, deze woorden. En uh, ja, ik ben benieuwd wanneer nou de Justin Stanford weer in de klochtop nou ja, neerdaalt. En, te, uh, zonder tegenbericht, 14 uh, februari, veer, veerzien, uh, februari. Ja. en dan gaan we ja. de piano inspelen, inwijden met uh, Dado Moroni. Dat is een fantastisch Italiaanse, okay. uh, ja, echt een van de beste pianisten, uh, uh, ja. uh, Europese pianisten. Ja, uh, uh, hopen goed. we dat je hier weer zit. Nou, ik, we moeten wel iets doen uh, uh, met, de, uh, uh, met de pers en de media. Met de vleugel die we geschonken kregen. Ja, dat ja. vind ik wel leuk. Ja. Degene, ja. degene die dat schenkt, die komt dat absoluut toe. Ja, ja. Die, uh, dat, dat, uh, Gaan we bedoel, doen. Ik bedoel, het is een gift van, uh, van uh, ruim 20.000 euro. Ja, ja, dat is een hè? Dat, dat is fantastisch, joh. We ja, zijn er ja. ongelooflijk blij mee. Kun je, kun je nu al zeggen wie dat was? Nee, dat ga je niet zeggen natuurlijk. Nee, dat ga ik nog even niet Nee, Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, dat komt, dat dat komt, maar. komt wel. Oké, okay, Hans, nou, het is uh, 13 minuten over 12. We gaan ja. nog een muziekje draaien, want we hebben straks nog een, uh, één onderwerpje. Ja, oké. Okay. En, en voor ik het weet, 12 uur. Het wordt vanzelf 12 uur. Het hè? wordt vanzelf 12 uur. Ja. Hé, hey, Hans, hartelijk ja, bedankt. <laughs> hele hele goed dikke. Zie je zo nog even op. Ja, ja, ja, dank je Oké, okay, wat, wat gaan we draaien, Pim? De hollies, yeah me Maar dat waren de hollies uh, niet zo lang. Want uh, er komt het volgende onderwerp is uh, de burgemeester uh, die uh, gaat praten over ja, de... zeg maar, hoe het geweest is uh, allemaal uh, bij de Grand Prix in Zandvoort. Want het was uh, spektakel, fantastisch. En uh, nou, dat gaan we van de burgemeester horen. En uh, hier komt hij. Ja, we gaan het hebben over Zandvoort en dan voornamelijk de Formule 1. Want afgelopen weekend was Zandvoort weer even het centrum van de wereld. Een kleine 300.000 bezoekers hebben zich gemeld in onze buurgemeente om te genieten van de Formule 1. Um, ja, en hoe heeft burgemeester David Molenburg dit ervaren? Ja, dat kunnen we natuurlijk maar aan een man vragen. En dat is de burgemeester zelf. Uh, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is nu een paar dagen later, uh, dus uh, ja, het een en ander is al wat gezakt, dat ingedaald. Um, ik las dat u uh, na het weekend zelf aangaf dat u terugkijkt op een rustig en goed verlopen Formule 1 uh, weekend. Uh, ziet u dat nog steeds zo? Ja, zeker. Ik moet zeggen dat uh, we hebben een buitengewoon mooie, mooie dagen uh, gehad. Um, dat uh, begon donderdagavond in het dorp al met een fantastische optreden van Yves Berendsen. Uh, natuurlijk uit Zandvoort, uh, thuiswedstrijd, uh, halterstraat, helemaal van voor naar achter vol. Uh, ja, en doorlopend in vrijdag, zaterdag en zondag op het circuit, maar ook een, een prachtig feest uh, ja, in, het, in het dorp zelf. Um, dus ik kan niet anders spreken dan van een, van een heel mooi weekend. En wat ik het leuke vind is, als ik um, over straat loop en de afgelopen dagen mensen spreek... Het zijn natuurlijk altijd kleine aandachtspunten, maar eigenlijk iedereen was gewoon blij en, en, en, en trots. Ja, want het, ik kan me voorstellen dat het ook wel iets doet met de Zandvoorter. Hè? Even op de borst kloppen. Jongens, dit doen we dan toch maar weer met z'n allen. Ja, ja, zeker. En ik moet zeggen, het is natuurlijk een belangrijke effort van de Dutch Grand Prix organisatie. En hmm. tegelijkertijd met het racefestival en, en, en de inzet van heel veel Zandvoorters... En als ik ook zie hoeveel uh, ja, partijen erbij betrokken zijn. Eh, schoonmakers, handhavers, politie. Um, um, en ik vind het ook leuk dat iedereen vindt het leuk om voor dit, uh, voor dit evenement te werken. Ja, dat kan ik me ook wel iets bij voorstellen. He, dat je denkt, ja. Ja, het, is het is toch een groot ding. Ja. Het is eigenlijk jammer dat het, uh, dat het de ene na laatste was. Ja, weet je, uh, iedereen die daar al begon heb ik gezegd, laten we van deze editie genieten. Ja. Dan komt er nog één kijk. Uh, en dan gaan we daarna wel een beetje uh, tranen met uit te houden. Maar <laughs> laten we eventjes uh, genieten van wat we wel hebben. Ja, ja, nou ja en uh, inderdaad uh, wat u zegt, hè, de, we hadden deze natuurlijk. En volgend jaar gewoon weer een, hè? Gewoon nog weer zo'n ja. prachtig mooi feest uh, uh, aan zee. Um, ja, wat u zegt, uh, uh, iedereen uh, heeft het fantastisch gedaan. Vrijwilligers, uh, uh, uh, politie. Uh, er was wel even een, een, een dingetje, begreep ik. Uh, ook met de politie, hè? Even een opstootje. Um, ja, nou goed, we, we, wat je natuurlijk ziet is waar heel veel mensen samenkomen. Um, ons, en zeker s avonds, in, de, in de loop van de avond, als er wat drank in de man zit, uh, kunnen ja, problemen ontstaan. Heel simpel, wij hebben zaterdagavond op een gegeven moment geconstateerd dat het zo druk was in de Halpenstraat... dat we die hebben afgesloten voor uh, nieuw, ja, nieuw publiek. Mm -hmm. um, mensen konden naar het Gasthuisplein, waar ook een fantastische band van Kessel uh, speelde... Um, ja, er waren een paar mensen het niet mee eens en daar is even een opstootje geweest met mm. de politie, maar op een voor ja, het overige voor 99,9% goed verlopen evenement vind ik dat een, um, nou ja, een druppel op de groeiende plaats. Mm -hmm. um, dus in die zin uh, ja, hebben we ook, omdat we voor het eerst dat, dat, dat festivalterrein helemaal um, hadden afgesloten, dus mensen ook niet meer de Zijstraat in konden, nu de mogelijkheid om het af te sluiten. Dat hebben we ook gedaan en dat blijkt ook goed gewerkt. Ja, ja, nee, want dat was inderdaad wel even een, een ja, dus bij, bij, ik wou zeggen testcase, maar um, ja, ja. ja, nou ja, eigenlijk ook wel een beetje wel. Ja, ja, zeker. En en ik moet zeggen, ja, weet je, ik vind even om, om toch een klein klein dingetje uh, er tegenover te zetten. Uh, ik vind het fantastisch. Ik vind dat er onvoorstelbaar veel mensen echt genieten. Mm -hmm. um, ja, Tegelijkertijd constateer ik ook. We hadden een, een, een systeem met bandjes voor uh, uh, ja, jeugd tussen de 18 en 25. Die een bandje moesten hebben om alcohol te kunnen bestellen. En Ik, ik heb toch wel weer geconstateerd dat er vrij veel jonge jeugd rondliep die blijkbaar thuis hadden ingedronken. Mm -hmm. um, ja, Daar verbaas ik me dan over. Ja. Dat de ouders daar blijkbaar niet voldoende toezicht op houden. Dat, uh, dat hun kinderen niet om een uur of tien nog... Uh, uh, ja, in, in die toestand... Uh, de weg opgaan. Gaan. Ja. Maar goed, dat, nogmaals, dat, dat hebben we allemaal goed onder controle gehad. Ik vind dat, dat onze BOA's hebben daar echt heel goed werk in gedaan. Uh, en al met al is het in dat opzicht goed beheerbaar geweest. Ja, geweldig. Ja, en uh, op sportief vlak natuurlijk ook goed, hè? Ik bedoel, ja, uh, Max Tweede? Ja, zoals je weet, als burgemeester sta je boven de partij. Oké, <laughs> uh, <laughs> oké. Okay, maar ook u bent Nederlander. <laughs> Uiteindelijk vond ik het heel mooi en ik vond het ook geweldig. Ja, het is natuurlijk jammer dat er iemand uit moet vallen om om, ja. om tweede te worden. Uh, Tegelijkertijd was dat natuurlijk wel een mooie apotheose van, van het geheel. Ik zou het heel erg jammer gevonden hebben als Max... Uh, uh, uh, ja, het was natuurlijk even spannend in het begin dat hij dat hij net op de baan bleef. Mm. Als hij eruit was gegaan, had ja. hij natuurlijk een hele andere race gehad. En denk ik dat heel veel mensen teleurgesteld en eerder... Uh, het circuit verlaten hadden. Ja. Nou, dat gebeurde nu niet. Het bleef tot het einde spannend. Dus dat was mooi. Nou ja, ik zeg het omdat het. Het, is, het doet mij een klein beetje denken aan een documentaire die ik heb gezien. Dat ging over uh, Wembley. En over inderdaad een sportwedstrijd al daar. En uh, nou ja, dat, dat ging toen helemaal mis daar in de In mensen die dachten van nou de wedstrijd is gebeurd. En dan gingen ze met z'n allen eruit. Dus ja, je moet daar natuurlijk als stad of als dorp ook een beetje voorbereid zijn, denk ik. Dat er hè, wat er kan gebeuren in zo'n wedstrijd. En of dat nou voetbal ja. is of in dit geval of uh, al uh, uh, Formule 1. Hè? dat je ja, probeert toch alles een ja, beetje ja, open te houden, denk ik dan. Zeker, dat doen we ook. En waar ja. we houden natuurlijk met alle scenario's rekeningen. Maar je moet je even voorstellen dat er zijn uh, op zondag... Uh, en probeer het je even voor te stellen... 60.000 mensen met de trein van en naar Zandvoort. Ja, dat is fantastisch, toch? Uh, er, het is uh, nog nooit zoveel met de trein uh, geweest, hè? Nou, en wat de NS daar gedaan heeft... Zo. heeft echt, echt zo'n ongelofelijke prestatie... Um, dus ja, wat dat betreft, en and, ja, tot het einde bleef het spannend. Dat betekent eh, dus dat ook het overgrote deel van de mensen tegelijkertijd weggaan. En dat je het dan toch voor elkaar krijgt om met eigenlijk bijna, er zijn natuurlijk mensen moesten keer een uur wachten om die trein in te komen, maar wat ik dan ook mooi vind om te zien dat die mensen die dan met die, met die.. Uh, megafoons, uh, dat publiek uh, toespreken en zeggen van nou nog eventjes en het, uh, je bent er over een kwartier. Um, daar is allemaal zo goed over nagedacht met de organisatie. Dus dat vind ik echt mooi om te zien. Ja, knap hoor. Ja, er is er is eigenlijk er is niet alleen uh, op het circuit, maar gewoon eigenlijk eromheen is echt wel een, een topsport uh, prestatie geleverd, hoor ik jou ook zeggen. Ja, zeker. En dat is natuurlijk in de eerste instantie aan de aan de Dutch Kampi organisatie zelf, maar we doen dat in nauwe, nauwe samenwerking ook met de gemeente en alle diensten bij ons. Wat ik altijd aardig vind is dat je overdag zie je, is het echt van, van de organisatie. S'avonds met de feesten in het dorp, dan, dan ligt het weer meer op het bordje van de gemeente. Ja, en, um, ja ik ook. Ik, ik ben zelf dan zo'n zo heel weekend echt uh, bijna vol continu uh, bezig. Uh, en tegelijkertijd, als het goed gaat, dan hoef ik er alleen maar te zijn. Mm zaterdag was nu eventjes een moment dat we, dat we echt even met elkaar zaten te puzzelen van hoe gaan we dit doen. Ja, even scherp worden. Ja, precies. Ja, ja maar echt petje af voor iedereen die, die uh, daar uh, dat hele weekend uh, paraat is geweest. Nou, super. En uh, nou, wat ik al zeg, zo'n zo'n zo, zo 300.000 bezoekers uiteindelijk. Nou, ga er maar aan staan. Um, ongelooflijk goed gedaan. Uh, ik denk uh, dat u een uh, trotse burgemeester bent. Het racefestival, het racefestival in, in de opzet zoals we dat nu hadden, heeft... Uh, ja, Qua berekening ongeveer 70.000 mensen getrokken. Ja. Um, en daarmee is ook de opzet met bijvoorbeeld schermen die uh, op, het, uh, op het Gasthuisplein stonden. Ja. Uh, waar zondag echt heel veel mensen naar de race gekeken hebben. Daar ben ik zelf heel tevreden over. Ja, nou, super. nou fi Fijn om te horen. En dan inderdaad, volgend jaar ja no nog één. Maar ja. ja, dan moeten we wel even knallen, toch? Dat gaat zeker gebeuren. Ik begrijp dat de kaartverkoop uh, heel goed loopt. Uh, er komt natuurlijk een sprintreis uh, op zaterdag. Uh, ik zag net dat uh, Martin Garrick... Uh, oh! Uh, wait, nee, nee, niet. Wait, nee, ik, moet, ik vergis me altijd. In DJ's heb ik niet zoveel stand. Maar een hele bekende DJ <laughs> komt uh, optreden. Op zondag zag ik net... Oh, wat um, om het af te sluiten. Dus dat is natuurlijk fantastisch. Super. Nou, wij gaan zo meteen nog even opzoeken wie die dj dan is. En, ja, nee, daar, nogmaals, daar ben ik niet zo helemaal. Op. <laughs> nou, ik, ik ook niet. Uh. hey, uh, dank u wel. En uh, ik, ja. uh, nou, ik ben blij dat u genoten heeft. Blij dat het zo goed gegaan is. En uh, we spreken u ongetwijfeld nog in de toekomst rondom zowel de Formule 1, maar ook ja, andere dingen die weer aan de hand zijn in Zandvoort. Zeker. All Ik wens ja. u een hele fijne avond. Dank u wel. Hoi hoi. hoi, hoi. Misschien, uh, Goed. misschien een beetje mosterd naar de maaltijd, maar wel leuk om te ja, horen. Ja, leuk om te horen, zeker. Ja. Ja. Uh, Martin Gerrits had hier wel gelijk in de volgende. Martin Gerrits, ja. Nou, uh, we gaan afsluiten bijna, want het is uh, bijna twaalf uur en we worden eruit gezet door het nieuws. Open monumentendagen die ja, zijn nu bezig. Ja, 13 en 14, tot, uh, gisteren, uh, uh, ja, uh, vandaag en morgen. Uh, uh, morgen, uh, het raadijst Zomfurt is nog tot vijf uur te uh, bezoeken vandaag. Ja. En morgen trouwens ook. En uh, de Dorfskerk natuurlijk. Uh, Wil je iets weten over de Dorfskerk of de sint agentakerk kerk uh, Vandaag tot 4 uur. Morgen tussen 12 en 4. En, en er is de ondernemersroute. Hè, met leuke oude foto's van wat er vroeger ja. gezeten heeft. in uh, En in al die, die, die oude panden hebben dan een foto van uh, hoe ja. het pand... Uh, hoe het pand was? Ja, hartstikke leuk. Nou goed, hartelijk bedankt voor het luisteren. Jij bedankt, Hans. Ja, jij ook. En natuurlijk Pim Groof. onze technicus en Pim, Dit is ZFM. Bedankt. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 12 uur. Levi van